om mensen die minder dan 35.000 euro per jaar verdienen... op een 65e recht te laten houden op AOW. Die inkomensgrens zou in de plaats moeten komen van een lijst met zware beroepen. Het kabinet wil dat mensen op tijd worden omgeschoold voor lichte werk... en daar is in het voorstel geen rekening mee gehouden, zeggen Donner en Kleinsma.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 Het KNMI heeft een voorwaarschuwing uitgegeven voor extreem weer. Vanmiddag en vanavond gaat het ten noorden van de grote rivieren sneeuwen of ijzelen. In het midden en noorden van het land kan het daardoor verraadelijk glad worden. Weggebruikers wordt aangeraden de weerberichten goed in de gaten te houden. Natuurrampen hebben het afgelopen jaar aanzienlijk minder schade aangericht dan in 2008. De totale schade door stormen en aardbevingen kwam dit jaar uit op 50 miljard dollar. En dat is 150 miljard dollar minder dan het jaar daarvoor. De grootste schade werd veroorzaakt door de orkaan Klaus, die in januari over het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk trok. Natuurrampen eisten de afgelopen jaren ook minder mensenlevens dan anders. In 2009 vielen 10.000 doden door natuurgeweld. In de afgelopen 10 jaar was het jaarlijkse gemiddelde 75.000. Het weer ten noorden van de grote rivieren sneeuw of ijzelt kan glad worden. En ook morgen winters met in het noorden sneeuw en in het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal.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 And later, a movie too, and then home. A perfect day You made me forget myself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 van een avond, achter de wolken, stasera dolce amica, ik, ik, ik, ik, ik, a te ik, ik, ik, ik, Da manzale di un tramonto, profumano foschine, lo sai che non è facile trovare le parole, trovare la porta giusta per uscire da un dolore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 Dan of say Niet alleen met mijn più maar me, ma sono io En ik cerco te perché vorrei capire, non ci arrivano voor mij kan vinden dat ik het zo mooi En See too.